Maar is er nog de vraag hoe ziekenhuizen dat kunnen betalen? Er is namelijk zo'n 200 miljoen euro nodig om te voldoen aan de eisen in de CAO. Het akkoord moet overigens nog worden voorgelegd aan de leden van de vakbonden. De meeste Groningers met aardbevingsschade verwachten dat hun huis nooit zal worden versterkt. Blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Van de huiseigenaren met veel schade gelooft maar 14% dat hun huis wordt verstevigd. Bij eigenaren met weinig schade is dat 5%. In Riethoven, bij Eindhoven, is vannacht een man omgekomen... nadat hij met een gestolen auto tegen een boom was gereden. Toen hij daarna weer midden op de weg stond, botste er een politieauto op hem. Daarbij werd hij uit de auto geslingerd. Maar volgens de politie blijkt uit onderzoek... dat de klap tegen de boom hem waarschijnlijk fataal is geworden. De auto was in Waalre gestolen. Het weer in het zuiden bewolkt en regenachtig. Op andere plaatsen af en toe zon, al kan op de wadden een bui vallen. Later raakt het overal bewolkt en valt overal wat regen... Morgen regent het vooral in de namiddag en avond. Dan wordt het zacht, 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is van de ANWB. De meeste vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij knopen Nes, 11 kilometer. Kost je bijna een half uur extra... Op de A1 richting Amsterdam bij Hilversum Noord, 5 kilometer. Vertraging daar ruim 20 minuten. Na een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zotterwouden, 14 kilometer. Alle rijstroken zijn wel vrij, maar de vertraging toch nog ruim 30 minuten. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Knop het Rotterpolderplein, 7 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, ook daar ruim 30 minuten vertraging.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 FM. Oh, oh, oh. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. ZFM in de morgen. Oh, oh, oh. Mm hmm, kerstmis. Ja, komt eraan. Volgende week nog een hele week wachten. En dan is het zo weer. Uh, met z'n allen kerstvieren. En dan, dan hoor je deze plaat ook nog wel een keer, denk ik. Het schijnt dat als je zo'n nummer schrijft... dat er ongeveer 2, 3 ton per jaar binnenkomt aan rechten. En, uh, dus misschien is dat een leuk idee om dat eens te doen. Here's web. De DJ Vinny Mix, dames en heren, ja. Wij doen niet minder. Hier bij ZFM is 5 over 9. en the last Christmas. Andere versie hè? is namelijk de DJ Vini remix en DJ Vini, wie kent hem niet? Die yeah, dacht, laat ik last Christmas van hem uh, eens even onder handen nemen. Nou, dat is flink gelukt, dames en heren. Goedemorgen, ZFM, Zandvoort in de morgen en de Wall Street Shuffle van Fancy cc De leukste muziek hierbij. Hij zet ergens een goede morgen Een soort AX, maar dan in Amerika. De AX is weer goed opengegaan vanochtend. 605.91. En het is voor het eerst sinds 2001 dat hij boven de 600 punten staat. Dus als je aandelen hebt, dan doe je het goed. Zet in de morgen. Goedemorgen allemaal. Zet FM in de morgen. En hier is Paul McCartney en Ben on the run. Eigenlijk is het Wings volgens mij. Ik zal het eens even uitzoeken. Stuck inside these four walls. Sent inside forever. On Under Run was inderdaad van Wings en niet van Paul McCartney. Maar Paul McCartney zat wel in Wings. Dus het klopt wel een beetje. En het uh, hele album is opgenomen in Nigeria, in Lagos. Nooit geweest. Nooit geweest. Dit is ZFM. ZFM. Goedemorgen. Eén week voor het kerstfeest begint. En mijn naam is Gerloogman en Walter Sons is even weg. This Christmas ain't Christmas. Aim the title. New Year's just ain't New Year's without the one you love. Underneath the mistletoe I saw a face all aglow last year this time. It was a waste of time Oh, Christmas just ain't Christmas, Christmas. Gevoelig, Christmas ain't a Christmas. Without a one you love. Nou, niet is minder waard. Goedemorgen, ZFM. In de morgen Samen met een van mijn grootste favorieten. Hier is Ed Sheeran. In south of the border. I saw you looking from across the way. And now I really want to know your name. She got the white dress. But when she's wearing less. Man, you know that she drives me crazy. The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 Yeah, well, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's here in the south of the border. and he is wet, wet, wet. And there's no one Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing key. Ooh, I'll get by the help from my friends. Who I'll get by the help from my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 Sam Natuurlijk van de Beatles, uh, with a little help for my friends, maar ditmaal in de uitvoering van. Oh, wat, wat, wat? Marty Pello en his friends. Leukste muziek en de beste muziek hierbij zet hem de hele dag door. Dit is de keuze van uh, onze grote vriend Cor en Cor uh, weet het wel. Morgen hier uh, niet ik, maar uh, Walter. He is Ray Parker Jr. Hey Parker Jr. En it's time to party. Misschien een beetje vroeg. Ik zou nog een paar uurtjes wachten. Laatste weekje voor kerstmis. Hier bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. En we hebben wat kerstbellen. Zing even mee, dames en heren. Want dit zijn de Funk Brothers en de Winter Wonderland. Die tekent ook de schaatsbaan weer open... Hartstikke leuk. Even komen kijken. The Funk Brothers en Winter Wonderland. Prachtig, leuk, gezellig. Here's Duncan Lawrence. And Love Don't Hate It. The way that it did. I can't deny. I can't deny. I feel it in every kiss. It's slowly taking over every thought. Have you been sleeping on it? Well, so have I. So have I. Just close your eyes, close your eyes Duncan Lawrence. Hij is degene die verantwoordelijk is voor het feit dat het songfestival weer in Nederland wordt gehouden. Ja, hij won. En dit is zijn uh, laatste single. Love, don't hate it. Zero, to TN and mix. Dat je het weet. Niet onbelangrijk. Hoewel. Hoewel. Maandag. Tien over half uh, tien hier bij ZFM. Natuurlijk joh, gaat goed komen. Een beetje rust in de hut bij ZFM. Zandvoort. op allerlei manieren te beluisteren en nog even even de winter door en dan uh, is het Grand Prix geblazen. Dames en heren. There must have been an angel by my side. Zij. An ja, we hebben de tijd niks aan de gehoord. Qua nieuw uh, materiaal. Dit is uh, Kiss of Me, volgens mij wel uh, hoor, Maar nog steeds lekker hoor. Lekkere muziek hier bij ZFM. Goedemorgen. Goedemorgen, bijna kwart voor tien. En wat hebben we hier? Dit is Skipper Wise. U kent hem wel, of haar. Ik weet niet. Ik kan het ook niet terugvinden. Standing outside in the rain. Dan moet je napt. Zonder parapluutje. Er blijft vanochtend droog hier in Zandvoort. Maar vanmiddag wordt het weer wat matter. Hou in de gaten. Dat je je paraplu meeneemt. Het is nog niet echt winter. Maar... Uh... Wellicht komt er toch. Je weet het niet, hè. Vanijn zit vaak in het staartje. Kom op jongens, zing. Doe je best. Je kan het. Hier bij Zetgen. In de morgen. In de rain. Nog oh, een jongen. Skipperwise was dit... Uh... Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort heeft het. Ja Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij. En jij. jij beleeft het. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. beleef het. Beleef het. Dit is het ritme van Zandvoort. Nou... Dat is uh, niet tegen Doveman zorgen, gezegd, jongeman. Feest hier bij uh, ZFM. Althans bijna feest. Nog een weekje. En dan... Uh, ja, dan, dan, dan is het zover, hè? Hier is Billy... I, and Alice. I got everything I wanted. They called me weak. Like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare. Zo heette leuke dame And everything I want ZFM 10 voor 9 eh, 10 voor 10 De beste muziek en de leukste muziek In de mooiste tijd van het jaar Hier is Cindy Lauper En kent u er nog? Time after time Zing maar mee Time. Ach, dat was zo triest. Time after time. After time. Ach, goesie, goesie. Ja, een mooie plaat, mooi plaat. Een mooie plaat bij ZFM. Time. Eigenlijk alleen maar mooie plaat bij ZFM. Ook een stukje kerstbeleving. Dat wil ik. Dat zeg ik. The glad, glad news. Oh, wat een Christmas. To have the blues.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 By candlelight Please come home for Christmas Please come home for Christmas If not for Christmas the New Year's night Ransom relations some salutations Oh, sure as the stars shine above. For this is Christmas, Christmas my dear. Yeah baby, Please come home from Christmas. En volgens mij is het personeel van uh, de Eagles. En dit was... Uh, I'm the first in line Honey, I'm still free And here's Abba Take a chance on me And take a chance on me Let me know Gonna be around If you got no place to go When you're feeling down If you're all alone When the pretty birds have flown Honey, I'm still free Take a chance on me But gonna do my best Dus de laatste voor tien uur. Geniet van deze dag. Maken wat moois van ZFM. Hou hem erop de hele dag. Morgen Walter Sands, plaats. En uh, ik zou zeggen, uh, tot donderdag. Zet hem op. ZFM.